De Iraanse parlementsvoorzitter waarschuwt de VS om geen grondoperatie in Iran te beginnen. Volgens hem zijn de Iraanse troepen daarop voorbereid. Gisteren kwam er een Amerikaans marineschip aan in de regio. Dat is bedoeld voor landingsoperaties. Aan boord zijn 3500 militairen. De krant The Washington Post meldde dat het Amerikaanse ministerie van Defensie zich voorbereidt op een wekenlang grondoffensief in Iran. Het is nog niet duidelijk of president Trump daartoe opdracht zal geven. Het hoofd van de katholieke kerk in het Midden-Oosten mocht vandaag van de Israëlische autoriteiten niet de mis opdragen in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Kardinaal Pier Battista Pizzaballa werd op deze Palmzondag door de Israëlische politie weggestuurd omdat het vanwege de oorlog te gevaarlijk zou zijn. De katholieke kerk neemt het incident hoog op en noemt het verbod een ernstige inbreuk op het recht op het houden van religieuze bijeenkomsten. De Italiaanse regering wil dat de Israëlische ambassadeur tekst en uitleg geeft. In een discotheek in Duitsland is afgelopen nacht een felle brand ontstaan. Van het gebouw bleef weinig over. De 750 bezoekers en medewerkers konden op tijd wegkomen. Een aantal van hen was in shock. De brand was in Keel bij de grens met Frankrijk. Het weer, de komende uren vanuit het westen regen met vooral aan de kust veel wind. Later buien met kans op onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden.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 Welkom bij In Gesprek Met en ik ben Benno Veugen. In deze radioshow praat ik met Sabrina Vermeulen. Zij is fysiotherapeute, fotograaf, schrijfster en kunstenares. Woonachtig hier in Zandvoort. En de aanleiding voor dit gesprek is het uitkomen van haar allereerste boek... genaamd De Levenskunstenaar. Maar eerst gaan we eens even kennismaken met Sabrina. Waar stond haar wieg? Ik ben een gouden geboren in het ziekenhuis... En in Reewijk uh, uh, opgegroeid tot uh, vijf jaar. Dus, uh, en uh, ja, wat kan je er nog van, wat van herinneren? Uh, van Reewijk bedoel je? Ja. Uh, wat kan ik me ervan herinneren? Uh, ik kan er wel wat van herinneren. Ik kan me herinneren dat ik naar school kon lopen. Naar de basisschool. Dat is wat ik me kon herinneren. Uh, ik kan herinneren dat het... Uh, uh, ja, een beetje polderlandschap, uh, dat soort dingen. Ja, maar niet heel veel herinneringen uh, nee. van, uh, van Rijwijk. Nee. Wat, wat voor gezin kom je? Uh, vind ik altijd een lastige vraag. Oh ja? Mm -hmm. <laughs> ja? Ja, wat voor gezin kom ik? Had je broers? Zussen? Uh, ja, ik heb een broer en een zus. Uh, ik ben de jongste. Mm. Dus, uh, vader, ja, uh, vader en moeder. Ja, vader en moeder. En was dat een. een, een wat, wat, wat deed je vader bijvoorbeeld? Uh, mijn vader was uh, werktuigbouwkundige op, uh, op Schiphol. Oh ja. Uh, dus uh, bezig met de vliegtuigen. Ja. En, uh, en mijn moeder, die uh, uh, zorgde eigenlijk voor ons. Uh, totdat ik volgens mij acht jaar was, denk ik. Of zeven of acht was en toen ging ze uh, als oppasmoeder werken in een in buurt. Ondertussen waren verhuisd uh, van Reewijk naar, uh, naar Almere -Hout. Uh, Ja, dat was een, uh, een afgelegen villa-wijk, om zo maar te zeggen. Ja, uh, wel een heel ander soort landschap, hè? Heel, uh, ja. ja, op, ook op zich wel ook, plat, ook wel open. plat. Ja, ja Nederlandse overal plat natuurlijk. Ja, ja, ja. Behalve Limburg. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Uh, maar weinig eigenlijk in een buurt. Uh, toen ik daar kwam wonen, waren er ook weinig uh, speeltuintjes. Ja. Het uh, was eigenlijk een uh, ja, file wijk in aanbouw uh, ja, ja, om ik wonen. Compleet nieuw allemaal, ja. Denk ik. Ja. Ja, ja, en uh, dus ja, ik ging vooral vooral buiten spelen, hutten bouwen. Ja, ja, ja. Dat was voor kinderen ideaal uh, natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Dus, uh, en daar ging je dus ook naar de lagere school. Klopt, maar toen kon ik niet meer lopen uh, naar school. Dus dat is de oh. grote verandering eigenlijk ja, ja. Oh, uh, geweest. Ja. Ja. Uh, dan moest ik met een, uh, met een busje van de gemeente werd ik dan opgehaald. Met alle kinderen uit de wijk. Mm. En dan uh, werden we naar school gebracht. En ik vond het zelf altijd wel eigenlijk wel heel jammer. Uh, want uh, ja, daardoor woonden de vriendjes van de, van de basisschool altijd ook wel wat verder weg. Mm. Um, oh ja, tuurlijk. Ja. En ik zit ook te denken. Uh, volgens mij is dat ook. De eerste keer dat ik echt een avontuur toen heb bedacht... was op een gegeven moment kwam het busje me niet ophalen. Samen met een vriendin hadden we toen bedacht om, uh, om lopend naar huis te gaan. Doe maar. vond ik een heel goed idee. <lacht> <lacht> ja. En dat was hoeveel kilometer? Twaalf kilometer. Oh, nou ja, goed. Het, ja, het is we, wat lang. Ja, hebben we hebben eerst een stop gemaakt bij de manege. Paarden gepoetst en zo. En uh, ja, vervolgden we onze avontuur. Het was echt, uh, ik vond het echt heel tof. En toen kwam ik thuis en toen was er eigenlijk ook niemand thuis. Dus ik was best wel verbaasd. Was ook nog geen mobiele telefoon of zo. Hm. Maar bleek dat uh, mijn moeder ondertussen naar mij op zoek was. Hm. <laughs> dus die was minder uh, enthousiast over dat. Je was nog wel eens zoek, hè, geloof ik, in je jeugd. Klopt. Ja. ja, ja, ja. Hoe kwam dat? Was dat toch die avontuurlijke geest? Ja, heel nieuwsgierig aangelegd hm. en ook wel dromerig, denk ik. Uh, zo kan ik me ook herinneren dat ik bijvoorbeeld een keer in, uh, in Tsjechië, in Praag uh, ja, stonden, mijn hele familie die stond gewoon bij een, of een kraampje. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. En uh, ben ik gewoon rustig doorgelopen. Ik dacht, ze lopen wel achter me aan. Maar dat gebeurde niet. En uh, oh, oh, oh. Ja, ik was gewoon mijn hoofd verdwaald. Ik denk echt dat ik wel tien minuten gewoon in mijn eentje verder ben gelopen. En op een gegeven moment erachter kwam dat. Uh, Niemand van mijn familie mij gevolgd had, zeg maar. Oh. <laughs> dus, uh, en ja. toen? toen, toen moesten ze jou zoeken natuurlijk. Ja, en... nou, um, grappig genoeg heb ik altijd wel instructies gekregen van mijn moeder van: nou, als je dan zoek raakt of je bent ons kwijt, blijf dan staan waar je bent. Oké. Okay. En uh, uh, ja, uh, maar goed, er vormde zich een hele club mensen om me heen van allerlei talen. Oh. En, uh, ja, die is dit allemaal, meisje? Ja, ja, die ging allemaal tegen me aanpraten. En ik bleef maar gewoon zeggen Holland. <laughs> Holland. <laughs> ja, ja, wat leuk. Ja, toen uiteindelijk vond mijn vader mij. Uh, Oké. Okay. Ja. ja. Dus, uh... Dit is niet een verhaal wat in je, in je boek de naast staat. Nee, klopt, inderdaad. Ja. Nee, klopt. Ja. Ja, het had er mooi ingekund. Het had er ingekund, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan hebben we het nu exclusief voor dit uh, radioprogramma in gesprek met. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. En, en dat, dat, uh, nou, dat is, was dat ook een beetje een terugkerend thema in je jeugd... van uh, zoek raken of zoek, uh, jezelf zoek maken... Nou, uh, weet ik eigenlijk niet. Ik deed het nooit per se bewust, maar ik ging wel op zoek naar, ja, naar avontuur en naar uh, uh, uh, ja, meer buiten de gebaande paden. Ik was bijvoorbeeld 18 en toen had ik bedacht uh, ineens: uh, ja, ik heb lang vakantie, want ik had mijn havo gehaald. En uh, nou, voordat ik ging studeren duurde dat zo 2,5 maanden. Ik dacht: ik wil eigenlijk wel paarden gaan trainen in Oostenrijk. Oh. Dus dan ging ik dat doen. Kan dat zomaar? Ja, ik... toevallig was ik iets tegengekomen op marktplaatsadvertentie. Dat, oh, okay. dat ze iemand zochten voor, ja, ja. Een, voor een stal in Oostenrijk. Dus, oh, ja. grappig. Ja, ja, ja, ja. Dus toen ineens verdween ik daarheen, zeg maar. Ja, Mijn moeder was er niet heel blij mee. Nee, dat snap ik. Ja. ja. Je 18-jarige dochter die ben je dan kwijt ergens in Oostenrijk. Dus, ja, terwijl je het ook niet echt weet. Hoe de situatie daar is, natuurlijk. Nee, klopt. Nee, nee. Nee. En uh, grappig genoeg, toen dacht ik: Ik ben heel volwassen, ik ben 18, ik ben uh, volwassen. En ik, ja, ik weet het, alles van de wereld. En ja. als ik nu terugkijk, denk ik: Oh ja, dat is eigenlijk toch best jong. Ja, dat is, <laughs> dat is het zeker. Ja. Oriade Music Hij heeft ook jarenlang in heemsteden gezeten. En het Oriade Music was het enige New Age muzieklabel in Nederland. Of in ieder geval het grootste. Het album werd gemaakt door Aelia. Een beetje lastig uitspreken. En Mike Roland waren echt twee kanjers op het gebied van New Age muziek. Wij gaan verder met Sabrina Vermeulen. En we praten verder over haar jeugd. Kijk je goed terug op je jeugd? Wil je? Dat vind ik ook een moeilijke vraag. Uh, uh, ja en nee. Uh, ik denk dat ik altijd wel overal wat van probeerde te maken. En dus ook uh, bewust op zoek ging naar avontuur. en uh, Eigenlijk op een vrij jonge leeftijd ook ben begonnen met fotograferen. Hm. Dus ik denk dat ik een uh, jaartje of twaalf was... Uh, dat ik zo'n klein uh, digitaal cameraatje bij de Lidl toen uh, gekocht had. Um, maar ik vond het ook wel moeilijk, want nou ja, je vroeg het net ook al: hè, van, uh, uit wat voor gezin kom je? No. Ik kwam niet uit een heel hecht gezin. En dat miste ik wel heel erg. Dus uh, ja, dat, dat is wel een zoek, letterlijk een zoektocht geweest, uh, mm. natuurlijk. Ja. Uh, en daardoor ging ik eigenlijk uh, veel de natuur in uh, met een cameraatje. Uh, ja, en ik, misschien is dat ook wel een beetje de basis geweest van uh, het fotografiewerk uh, wat ik nu maak. Ja. Dus uh, dat is zo. Uh, ja. Ja. Zocht je de schoonheid van het leven via um, de fotografie? Nou, ik was eigenlijk meer, denk ik, ja, zoals kinderen dat eigenlijk kunnen zijn, uh, mee worden, uh, uh, bezig met... Uh, yeah. Uh, wat ik dan zag en er dan een foto van maken. Ja, ja. Dan, okay. ja dat, dat, dat trok mij gewoon heel erg. Eigenlijk een soort eigen wereld creëren. Ja. Uh, ja, en dat ja, vond ik wel een mooie, mooie uitvlucht, om zo maar te zeggen. Ja. Gewoon iets zelf maken in de plaats van afhankelijk zijn van uh, ja, waarin je opgroeit, om zo maar te zeggen. Ja. Nou, over fotografie komen we straks uh, nog terug. Want uh, nou, je zei het al, je had de HAVO, eh, heb je gehaald. Mm -hmm. uh, nou, daar zit dan meestal een vervolgstudie aan vast. Wat uh, werd het voor jou? Ja, dat was ook een zoektocht. Oh. <laughs> In eerste instantie was ik er heilig van overtuigd dat ik uh, architect zou worden. Oh, ja, dus ik wat voor architect? Een ja gewoon huizenarchitect ja, ja. gewoon niet de binnenhuis maar gewoon de huizen uh, bouwen ja ontwerpen ja. zeg maar het lijkt me echt heel gaaf ja oh, dat is het ook ja, ja. en uh, uh, dus ik had me al eigenlijk al ingeschreven voor de opleiding bouwkunde uh, maar ik begon zou later beginnen aan de opleiding omdat ik uit Oostenrijk kwam en toen ja, had ik toch besloten niet te starten. Uh, uitgeschreven uit die opleiding en eer een tussenjaartje gehad in de, in de rooskwekerij. En toen, uh, ik ben ook heel erg gek van paarden. Uh, in mijn jeugd ook veel paard gereden. En toen op een gegeven moment kwam iemand met, goh, je zou ook paardenfysiotherapeut kunnen worden. Oh ja. hé, hey, daar heb ik al oren naar. Uh, dus met dat idee ging ik de, de fysiotherapieopleiding starten. En uh, grappig genoeg, in het eerste jaar zeiden ze dan van... Uh, ja, iedereen die hier zit om uh, paardenfysiotherapeut te worden... Die, uh, ja, die haalt het eerste half jaar niet. Oh, en, bemoedigend. Ja, precies. Ja. <lacht> nou, dan moet je het precies tegen mij zeggen. Dan denk ik altijd van, nou, ik zou je even het tegendeel bewijzen. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en in eerste instantie had ik niet zo heel erg veel met mensen. Dus, ja... Maar gaandeweg begon ik het eigenlijk wel heel erg interessant te vinden. En uh, ja, ik denk ook dat je anders zo'n opleiding ook echt niet kon afmaken. Nee. Uh, nee, want het is echt veel met mensen werken. En uh, ja, dat is logisch. Fysiotherapie, het is ja. Ja, onderzoeken en, en behandelen van, van mensen. Ja. Uh, en uh, ja, toen uiteindelijk gekozen voor een specialisatie kinderfysiotherapie. Ja, ja. Wa waarom? Want dat is, uh, dat is toch wel een... Uh, het is anders uh, dan paarden. Ja, ja. En, en, en volwassenen. Want het is een superspecialisme eigenlijk. Hè? Klopt, ja. ja. Um, nou, ik, heb, ik heb ook met volwassenen gewerkt. Vond ik op zich heel erg leuk. Um, uh, maar ik miste het speelse. Um, ik had altijd wel gezegd... ik wil heel graag in de revalidatie werken. Um, en ja, toen uiteindelijk... Nou ja... Ik ben eigenlijk de masteropleiding... een beetje bij toeval wil ik niet zeggen... want ik had me natuurlijk wel bewust ingeschreven. Maar ik dacht eigenlijk dat ik me had aangemeld voor de opleiding. Maar dat bleek een inschrijving te zijn. En dat was ik vergeten. Um, en toen kreeg ik een, uh, een, um, een brief op de deurmat met het rooster. En uh, toen dacht ik... Oh, dat is eigenlijk wel heel erg leuk... Het uh, was best een uitdaging, want de master was ook heel erg duur. Mm. Maar, dus eigenlijk, ja, er, er wel voor gekozen, maar eigenlijk ook een soort van, nou ja, op mijn pad gekomen in die zin. Uh, en, uh, ja, het bleek gewoon heel erg goed passend te zijn. Vermeulen legt het verschil uit tussen kinder en volwassenenfysiotherapie. fysiotherapie. Nou, bij kinderen leer je eigenlijk alles over uh, de hele ontwikkeling. Um, en ik werk dan niet in een particuliere praktijk... maar ik werk op een school voor kinderen met een beperking. Oh ja. um, dus dat betekent dat je kinderen uh, helpt bij hun ontwikkeling... En dan kan je denken aan uh, kinderen leren lopen. Uh, maar je bent niet alleen maar bezig met de kinderen, maar ook met de ouders. Uh, en in mijn geval werk ik dan in een revalidatieteam. Dus dat betekent dat ik overleg heb met collega's, samenwerk met collega's. Dus je bent eigenlijk een heel netwerk om een kind heen. Om uh, ja, de ontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat is elke keer heel kindspecifiek, om zo maar te zeggen. Ja, ja. Dus uh, bij elk kind is het anders. En ja, dat vind ik gewoon een hele mooie uitdaging. Ja. Dat doe je nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Okay. Met heel veel plezier ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hier in de buurt? In Amsterdam. Amsterdam, oké. Okay. Ja. Uh, ja, ik zat even te denken. Wat, wat, ja, dat is, ja, die uh, kinderen met een beperking, ja, dat zijn allerlei soorten beperkingen. Mm -hmm. uh, um, even voor de wetenschap, wat, wat voor. Um, wat, waar moeten we aan denken? wat voor beperkingen? Uh, nou, be Bijvoorbeeld kinderen die uh, zijn geboren met cerebrale parese, uh, Dat is een hersensbeschadiging tijdens de geboorte. Veel al tijdens de geboorte. Uh, maar ook kinderen bijvoorbeeld met spierziekte. Uh, of of ja, niet gedefinieerde beperking. Hmm. Dus het kan, het kan ook een hele mix zijn van... Uh, uh, ja van en, een beperking. En dit doe je al een aantal jaren, begrijp mm -hmm. ik? Ja, klopt. Zie je een bepaalde verandering... Uh, in, uh, in beperkingen... bij de kinderen? Mm. Nee, nee, eigenlijk niet zozeer. Nee, nee. Dus daar zitten geen... zeg maar trends tussen aanhalingstekens uh, in... Uh, van... van uh, doordat er... Uh, ja, de wetenschap staat nooit stil natuurlijk. Mm. Nee. Dus vrouwen die in verwachting zijn... Die worden misschien behandeld, waardoor er ja. uh, weer uh, iets mis kan gaan bij de geboorte. Nee, nee maar misschien werk ik daarvoor ook, nou, ik wil niet zeggen op de verkeerde plek. Maar uh, misschien dat je, in, als je in een ziekenhuis werkt, dat je dat misschien meer zou zien. Ja, ja, nou, als je ja. bijvoorbeeld in een academisch ziekenhuis uh, zit, dat je dat meer zou zien. Ja. Uh, zijn er zijn natuurlijk wel veranderingen qua behandelmogelijkheden. Uh, uh, oh, dat wel, natuurlijk. Dat wel, nou, ja. ja, ja, ja. Ten dus, uh, voordelen nemen neem ik aan. Yeah. niet altijd. Last, nou ja, dat is lastig te zeggen. Want wanneer, wanneer weet je of een uh, behandeling meer effect heeft of ja. minder? Hè? Daar is echt wel, Kost tijd, hè? Ja, daar is echt wel wat, wat jaren uh, ja. voor nodig. Ja, dus ja, dat. Ja, ja. En uh, om, ik heb een master. Dat betekent dat ik ook uh, opgeleid ben zeg maar in nou ja, een stukje wetenschappelijk onderzoek. Of nou, in elk geval evidence-based, zeg maar. Mm. En dat vind ik altijd een hele lastige. Want je werkt met zulke kind. Ieder kind is, is, uh, is zo anders. En uh, uh, ook uh, het systeem. Hè, de familie waar een kind in opgroeit. Ja, ja, ja. Is zo bepalend van ja. hoe een kind eigenlijk opgroeit. Dus ik ben persoonlijk altijd van mening. Tuurlijk, je kan proberen... een een onderzoekspopulatie uh, dusdanig homogeen te maken... dat je zinnige uitspraken daarover kan doen. Maar tegelijkertijd is dat een enorm grote uitdaging... en moet je niet uit het oog verliezen dat het om elk individu gaat. Ja. Dus dat blijft gewoon altijd wel uh, maatwerk. Het is heel complex ook. Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is niet alleen het kind, het is ook het hele gezin natuurlijk... Wat, ja, waar je mee te maken krijgt... Ja, ja. Wat allemaal ook invloeden op elkaar heeft, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Um, ja Ik zat even na te denken, van, stel dat je een, een angstig kind hebt. Dat het misschien dan weer uh, komt, dat het beïnvloed is omdat de ouders ook angstig zijn. Klopt dat? Zo n, zo n, uh, dat, dat de invloeden op, op die manier kunnen lopen? Ja, ik denk wel dat dat, dat, dat wel uh, van invloed is. Ja. He, als, een, als een ouder heel erg is van uh, ga maar proberen, dat lukt wel. Uh, dan is dat ook te, te zien in het, uh, in het kind. Ja, zeker. En, ik zit er even over na te denken. Het, het lijkt me een, een, een beroep van de lange adem. Mm -hmm. Vanwege de beperkingen van het kind. Dus, dus uh, je moet, denk ik, heel veel geduld hebben. Ja, <laughs> dat klopt, ja. ja, ja. Maar het is. Um, ja, ik zie het altijd als. Uh, uh, ik probeer altijd zo mijn, uh, behandeling, therapie vind ik een beetje vervelend woord namelijk. Ja. Uh, zo in te richten dat een kind hopelijk uh, niet doorheeft dat het bij mij is om ergens aan te werken. Dus ik probeer het spelenderwijs... daar ja, ja, ja, ja. uh, invulling aan te geven. Uh, ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dat vraagt van jou weer een grote creativiteit. Hè? Precies, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus het is zeker een heel creatief beroep. Want veel ja. mensen zeggen... oh, dat is echt heel anders. Ik denk, ja, zo heel anders vind ik het ook weer niet. Hmm. Tenminste, uh, ja, het vraagt gewoon creativiteit... Uh, schakelen... Uh, ja, en inspelen op het kind. Want ja, als, een, als een dag een kind wat minder zin heeft, ja. Ja. dan kan je op je kop gaan staan, maar dat werkt niet. Ja. Of ja, soms wel, maar. Oh ja. Maar dan moet je echt op je kop staan. Precies. Ja. ja. Sabrina, schakelijk over van kinderfysiotherapie naar fotografie. Je bent uiteindelijk in uh, 2020 ben je naar de Fotoacademie gegaan. Klopt. Waarom ja. eigenlijk? Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Uh, en uh, uh, uh, iets daarvoor, uh, 2018 was dat als ik, ondanks dat ik heel erg op mijn plek zat binnen de kinderrevalinatie... besloten, ik neem ontslag van allebei mijn banen en ik ga op reis. Zo. En ik ga lekker surfen en ik ga lekker uh, doen waar ik even zin in heb. En dat, de reden waarom ik dat deed, was die jaren daarvoor, dus die, die masteropleiding... Ja, was gewoon best wel heel erg pittig. Het mm. was een uh, dure opleiding, het uh, was veel werken, hard werken. En ja, dat stuk het avontuurlijke in mij, dat, dat, dat zit er altijd. Dat is gewoon een uh, groot onderdeel van wie ik ben. Maar door die opleiding kon ik gewoon even niet op reis. En, uh, ja, dus er was gewoon een enorme drang om even lekker op pad te gaan. Um, en zo kwam ik op een gegeven moment in Australië. En toen was ik in Australië toen dacht ik... Oeh, ik wil hier eigenlijk wel heel erg graag wonen. Dus toen ben ik in 2019 november heen en weer gevlogen naar Nederland... om eigenlijk al mijn spullen in te pakken en zeg ik... Uh, ik ga ervoor, ik, uh, ik ga dit proberen om daar een, een visum te krijgen. Ik had ook al een praktijk gevonden waar ik zou kunnen werken. En ik werkte daar als surfinstructeur. Alleen toen braken de uh, bosbranden uit, Black Summer. Ja. Um, en alles wat ik bedacht, dat, nou, dat, uh, dat ging niet door. En dat was um, precies dat gebied waar jij ja. naartoe zou gaan? Ja, oh, klopt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik, uh, ja, ik vloog toch een beetje verslagen uh, in uh, uh, februari 2020 uh, terug naar Portugal. Want in Nederland had ik eigenlijk geen, uh, geen... Ja, mijn vrienden wel, maar mijn moeder woont in Portugal. Okay. Dus ik besloot, uh, ik vlieg naar haar toe en dan van daaruit kijk ik wat ik ga doen. Toen vrij snel uh, kreeg ik weer een baan uh, binnen de kinderrevalidatie... Uh, um, maar ik miste het reizen en ik, ik merkte dat ik ook wat meer wou doen met fotografie. Uh, en ja, het, het, het, het reizen ging even niet vanwege de corona natuurlijk die er, ja. die er was. Uh, dus ik besloot uh, ja, de fotoacademie te gaan doen. Uh, ja. En dat, uh, ja, hoe, hoe lang duurt zo'n uh, studie eigenlijk? Uh? Ik geloof normaal vier jaar, drieënhalf, vier jaar. Uh, maar ik heb alleen het eerste jaar gedaan. Of anderhalf jaar eigenlijk. Ik heb het eerste jaar gedaan en dat had ik in principe niet gehaald. Omdat ik een uh, portfolio-opdracht moest ik nog doen. En oh, toen... portfolio. Oh, dat ja, is ik zo'n vreselijk woord. Ja, dat is het ook. Ja, ja. Maar toen had ik besloten om... Uh, Wat is daar... dat ook alweer, portfolio? Ik, ik, ik heb ook wel eens studies moeten doen. Dan moest je ook een portfolio samenstellen, geloof ik. En alleen het wortel uh, kreeg ik ja. al een hele kromme tenen van. Maar dat, je moet, dat is toch een soort map waarin alles verzameld wordt? Een Klopt. opdracht of zo? Ja, het is eigenlijk een soort uh, ja, map met je bewijsmateriaal van competentie. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, oh. ja... God. Ja, ja. ja dus, je uh, moet je wel bewijzen. Ja. Ja. Ja, het was op zich een hele leuke opdracht, want hij was vrij, vrij in te vullen. Okay. Dus ik had besloten daar een half jaar de tijd voor te nemen. En uh, ja, in de eerste instantie had ik wel bedacht dat ik de opleiding ook wil afmaken. Um, maar toen uh, ja, kwam er tussendoor, ik uh, ben veel verhuisd. Um, en op een gegeven moment had ik heel sterk het gevoel van: ik wil een vaste basis hebben. Uh, en toen kwam er een vacature bij, voorbij uh, als uh, sportconsulent... binnen het revalidatiecentrum waar ik uh, nu nog steeds werk. Mm. dacht ik, oh, dat is wel echt iets wat heel erg bij mij past. Uh, daar heb ik voor gesolliciteerd, ik voor aangenomen. En uh, mede daardoor kon ik ook een appartement kopen in Zandvoort. Ja, ja. Dus het zorgde voor heel veel, uh, veel meer rust eigenlijk. Uh, rust en uh, regelmaat. Rust. Rust. Niet per se regelmatig. Oh, Oké. Okay. Laten <laughs> ja, ja. we niet vroeg uh, in de kerken. <laughs> uh, ja, uh, die fotografie. Maar wat. wat ja, je deed het als kind al eigenlijk mm -hmm. al. Dus dat was een, iets wat. Eigenlijk een gevoel wat terugkwam. Van Klopt. het graag willen doen. Ja. En, ja. Maar wat trek je er zo in aan? Um, wat trek ik zo in aan? Ja, wat ik net al mee zei. Je kan. Um, je, je legt eigenlijk... een beeld stil. Zeker nu. Steeds meer eigenlijk. Gaat de wereld steeds sneller. Ja. En met een foto... leg je dat moment eigenlijk... stil en bevries je. En, um, ja, dat vind ik heel erg mooi. Om uh, ja. um, um, um te doen. En, uh, ja, in de, eigenlijk in, in, in allerlei uh, vakken. Want de natuur vind ik heel mooi om, uh, om vast te leggen. Vooral het gevoel van verbondenheid met de natuur. Dat, dat trekt mij heel erg. Uh, nou, dat is er genoeg in Zandvoort. Ja, toch? ja ja, ja, ja, ja. <lacht> Dus ben je ook vakken in de duinen te vinden? Uh, vooral op het strand. Ja, ja. Ja, ja. ja ik, woon, ik woon op zich wel dicht bij de duinen eigenlijk. Maar nee, ik ga meestal naar het strand. Mm. Ja, ja vind ik mooi, het water. Ja, ja. Is ook altijd anders. Altijd anders, ja. Dat ja, ja. vind ik echt uh, heel gaaf om te zien. Dus je hebt een enorme verzameling van foto's van het strand... met allerlei soorten luchten. Ja, die heb ik inderdaad zeker. Oké. Okay. Ja, en vooral toen ik net in Zandvoort kwam wonen... heb ik echt... Uh, uh, nou, ik denk wel elke dag bijna. Hmm. Dat ik foto's ging maken van, uh, van de zee en de lucht. Uh, en dan vooral rond zonsondergang. Ja, ja. Dat vond ik echt... Uh, en vind ik nog steeds fascinerend. Ja, dat zeker. Ook uit het jaar 2000. Bij het uh, label Oriade Music. Van Jana Dugol. En Mike Roland. Terug naar Sabrina Vermeulen. En uh, we gaan even wat uh, stellingen doornemen. Over fotografie. Uh, Sabrina. Even over fotografie. Hè. Even een paar vraagjes. Analoog of digitaal? Uh, steeds meer analoog. Ja? Ja. Je ja. uh, uh, gaat weer de oude uh, film rolletjes kopen. Ja, ja, ja, en dat heeft eigenlijk te maken... met wat ik net al zei. Uh, als ik analoog fotografeer... dan heb ik het gevoel dat ik... Um, um, ja, veel bewuster ben... van wat ik me eigenlijk vastleg. Uh, of wat ik vast wil leggen. En dus ook beter nadenk over wat ik fotografeer. Ja. Maar wat ik ook heel tof vind... is op het moment dat ik... een, een rolletje in mijn camera doe... dan schiet ik die eigenlijk nooit... Meteen vol. Hmm. Ik schiet misschien drie, vier beelden. En ja, laat ik het weer liggen. Dus het is eigenlijk een soort uh, dagboek van soms wel zes maanden. Oh ja, ja, ja. Uh, en dan ga ik het ontwikkelen. En dan denk ik, oh ja, oh, dit weet ik helemaal niet meer. Dus hmm. Dat gevoel, dat vind ik heel uh, ja, mooi. Zwart, zwart-wit of kleur? Ja, dan ook zwart-wit. Ja? Ja, ja. ja. Ik, ik zat nog na te denken over dat analoog. Uh, het is uh, kostbaarder dan digitale fotografie. Hè. Je kan uh, in, in mijn digitale camera kan wel duizend uh, foto's uh, maken. Kost niks. Mm -hmm. Maar inderdaad, in, in mijn tijd van de analoge fotografie... Ja, was ik toch ook wel wat zuiniger om met de knop in te drukken. Dat is... Uh, uh, maar, maar ik denk dat je heel anders gaat kijken als je weer analoog gaat fotograferen: van ja, is dit het waard? In plaats van, nou ja, maakt niet uit. Uh, ja. oh, het is een van de honderden, dus. Uh, de ik klik de... gewoon even lekker door. Ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, werkt dat ook zo bij jou? Ja, zeker. En uh, ja, <hijf>. uh, yeah, dat, dat is ook wel het mooie wat ik er wat ik aan vind. Dat het ja, ja. ook een stukje verstilling brengt. Uh, een stuk vertraging. Uh, ook het, niet alleen het maken van de foto, maar ook het hele proces. Dus um, nou, ik had van de zomer bedacht, ik wou graag uh, foto's maken in het water. En dat is een uh, Nikonikos uh, uh, camera. Dat is een hele robuuste, analoge camera. En daarmee kan je ook in het water. Oké. Okay. Dus die had ik gekocht en dan een rolletje erin gedaan. En uh, nou, zes maanden erover gedaan. Eindelijk was het rolletje vol. En ik ga hem ontwikkelen. En ik, ik uh, haal die, die rol eruit en er staat geen beeld op. Oh. En dat is heel frustrerend. Ja, dat geloof ik ook. Maar het hoort er ook bij. Ja, ja. En. Ja, ja. en, en uh, uh, niet per se de reden dat ik daarom voor analoge fotografie kies. Want als ik een fotoopdracht doe voor mensen... dan kies ik nooit voor analoog. Maar dan kies ik eigenlijk altijd voor digitaal. Ja. Mede omdat het eigenlijk nooit zeker is wat je maakt. Uh, maar voor de kunstfotografie vind ik dat juist heel erg mooi. Want hm. er, er komt een bepaald element in... Uh, wat ik niet kan voorspellen. Dus... Uh, is bijvoorbeeld een voorbeeld, ik heb op een gegeven moment, uh, twee jaar geleden ben ik een zwart en een wit paard gaan fotograferen. En dat deed ik met een cord. dat is een vierkante cameraatje met een negatief van 6x6 zeg maar. kan je twaalf foto's mee maken op één rolletje. En op een gegeven moment dacht ik, mijn rolletje is vastgelopen. Dus ik schoot een beetje in de stress, ik dacht, dan moet ik hem openmaken, ik ga hem ja, niet openmaken. We, dat kan niet. Nee. Ik moet hem dan thuis laten liggen. Toen dacht ik, nou, weet je, ik druk nog één keertje af en dan zie ik wel wat er gebeurt. Super random, wel op een paard gericht. En daar nou, rolde weer door. Ik dacht, nou, dat zal wel mislukt zijn, zien we later wel. En toen ontwikkelde ik de film. En het is een, een van mijn betere foto's geworden ja, voor dit ja, zelf. Ja. En dat is een driedubbel belichte uh, opname uh, van die paarden wat eigenlijk nu als kunstwerk te koop is. Klopt, ja. ja. Ja, ja. Dus en... mensen kunnen dat allemaal terugvinden op internet en dan eventueel bij je bestellen. Precies, ja. ja, ja. Dus een per ongeluk uh, ontstaan kunstwerk is het. Klopt. Ja, dat maar is dat is wel was, mooi. ja, maar dat was nooit gelukt als ik het digitaal had gedaan. Want dan ga nee. je, met je met je hoofd ga je nadenken. Dus er zit een bepaalde toevalligheid en onvoorspelbaarheid in ja. uh, dat ik heel mooi vind. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en uh, zwart woord of kleur, dat is. Ik kan me er wel iets voor voorstellen. Ik ben ooit ook met zwart-wit begonnen. Mm -hmm. um, ja, dat is, maar goed, kan jij het uitleggen waarom... Je bent eigenlijk met kleur begonnen... Mm -hmm. en je bent nu weer teruggegaan naar zwart-wit. Klopt. Is dat ook alleen voor je kunst? Um, nu Kun je het alleen in zwart-wit fotografeert? Ja, goede vraag. Um, in eerste instantie was het een praktische overweging... Uh, want zelf, ik ontwikkel zelf mijn film. En een kleurenfilm ontwikkelen is veel moeilijker... Uh, dan oh. een zwart-wit film ontwikkelen. Oké. Okay. Met... Je, je hebt ook een eigen doka, begrijp ik. Uh, een ontwikkelzak. Ja. <laughs> dus ik doe dat gewoon in mijn eigen huis. En dan ja, ja. zet ik uh, de uh, ontwikkelvloeistof neer. En dat is eigenlijk gewoon een zak waar je je handen in stopt. Okay. En uh, ja. dan kan je een rolletje in, de, in een tank doen. Die is helemaal lichtdicht en dan kan je hem zelf ontwikkelen. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar voor kleurenfilm is dat veel ingewikkelder... dan dat het voor zwart-wit is. Um, maar ik denk dat door dat analoog fotograferen... Uh, mijn liefde voor zwart-wit sterker is geworden. Ja, ja, Omdat ja. Uh, in zwart-wit fotografie... Is, is het contrast tussen licht en donker... En, en het belang van licht is in mijn mening belangrijker... dan op het moment dat ik een kleurbeeld heb... Um, en daarbij, uh, ja, in, in kleur ervaar ik soms dat het afleidend kan zijn, terwijl op het moment dat het iets zwart-wit is, ja, dan is het veel rustiger qua beeld. Het eerste uur met Sabrina Vermeulen. Straks meer natuurlijk en dan gaan we echt praten over haar boek De levenskunstenaar. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met.